En een voorspoedige start. Gerh het NOS-journaal. De 14 relschoppers die gisteravond in Geldermalsen zijn opgepakt, zijn inwoners van de gemeente. De politie spreekt daarmee geruchten dat de mensen die geweld pleegden vooral van buiten kwamen. 80 tot 90 procent woont in het dorp. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart en hoopt zoveel mogelijk relschoppers op te pakken. De ongeregeldheden braken gisteravond uit, vlak voor een raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum. Daarmee werd bekogeld met zwaar vuurwerk, klinkers en betonblokken. De hele decembermaand maakt ook kans op een record. Volgens Weerplaza is het goed mogelijk dat deze maand de warmste december wordt sinds de metingen begonnen. De gemiddelde temperatuur van deze maand ligt nu al op 8,6 graden en dat is 1,3 graden hoger dan het bestaande record. Voor het eerst in zes jaar kost een liter diesel minder dan 1 euro. De prijs in de pomp dalen al lange tijd omdat olie op de wereldmarkt veel goedkoper is geworden... En dat is wel het gevolg van de winning van grote hoeveelheden schadieolie in de Verenigde Staten. Een paar jaar geleden kostte niet de Diesel nog bijna 1,50 euro. De Franse justitie is een gerechtelijk vooronderzoek gestart tegen Marine Le Pen, de leider van het Front National. Ze twitterde woensdag drie foto's van executies door IS. Le Pen deed dat omdat ze woedend is op een Franse journalist die in zijn radioprogramma het Front National met IS had vergeleken. Justitie kijkt nu of het verspreiden van de zeer gewelddadige beelden door de beugel kan. Vriezen gaan minder wegenbelasting betalen. Op 1 januari gaat het tarief met 27 omlaag... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De maatregel is bedoeld om de economie te stimuleren. Op Noord-Holland na heeft Friesland dan de laagste wegenbelasting. In de meeste provincies gaat het tarief juist omhoog. Zuid-Holland en Drenthe hebben de hoogste wegenbelasting. Het weer. Het is dus zacht, verder bewolkt met soms even wat zon. De meeste plaatsen blijft het droog. Morgen en in het weekend blijft het ook zacht de meeste plaatsen ook droog weer. Dit was het NOS. -journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, ik zou bijna zeggen, het spiritus zangt <laughs> Ja, er staat gewoon op. Het is uh, een allesreiniger, maar ja. ben ik ga spuiten, maar het is gewoon spiritus. Ja. Oh jee. Goedemiddag verf. luisteren. Alle verf van de tafel af Nee, nou wel, ik ga straks wel een ander flesje pakken om schoon te maken. Okay. Helemaal goed. <laughs> Zo, goedemiddag. Dit is uh, CFM Lunch, stand voor lunch op deze 17e december. En door die warmte, jullie, ik denk steeds dat is. hè? Ja, april of ja, ja, mei. Gevoel, ja. ja, dat gevoel dat ik ook ja. toen ik vanochtend de deur ja, uitsapte. Het is april. Ja. ja. Dat is helemaal niet waar. Het is december. Nou, we gaan een record breken dit jaar. Met deze maand, We hoorde het net in het nieuws al. De kans is groot dat we een warmterecord gaan eh, meten dit jaar. Sinds de metingen begonnen. 8,7 graden. En het oude koor stond op iets van 7, zowel, Dus dat is toch nogal een verschil? Ja. En dan gaan er ongetwijfeld weer heel veel mensen vertellen: ja, dat komt door de opwarming van de aarde. Nou, mooi niet. Er is. Uh... Dus dat is vaker voorgekomen. En uh, hè? wat wij zeggen. Nou, dat er uh, morgenavond een uh, lezing wordt gegeven uh, in een van de strandtenten. Ik weet even zo ga ja, nu bij we... nummer vijf. Oh, bij nummer ja, vijf, nummer ja. Vijf. Oh, heb je het ook gelezen? Ja, het was gisteren in het nieuws. Ik hoorde... Oh, was het in maar, het nieuws? Ja. Oh. Uh, in ons nieuws dan. Oh, in ons nieuws? Ja. Oké. Okay. Het gaat van de VVD uit. Ja, klopt. Heb. Klopt, klopt, klopt. Ja, over dat het... Eh... Uh, uh, helemaal niet zozeer met de opwarming van de aarde te maken heeft... maar nee. dat het gewoon een, een evolutionaire kwestie is. Ja, als je dat, dat, ja, dat stond gisteren een klein uh, misverstandje over tijdens de, de top 40. Maar daar ja. had Ansela er ook al over. En het punt is, ja, 10.000 jaar geleden... Ja. ongeveer 10.000 jaar geleden zaten we hier in een subtropische tijd. Ja, en waarschijnlijk en, en, gaan we die kant wel weer op en die een kant, beetje. Natuurlijk, dat is gewoon ja. de cyclus. Ja. Alleen wij maken dat niet mee hoor. Jammer hè, leuk nee. hè? Ja, hè. Jammer hè. Ja. Gewoon, weer je, gewoon weer in je berenveld door het doen. Ja, hebben wij al die tijd met snowboots en het moeten lopen? In ja. onze jeugd. Alle kanten op geglibberd. Ja, precies. En dan eh, zitten die dames lekker een de... uh, beetje aan de riviera van ja. Zandvoort. Ja, in dinosaurussen komen ook terug en zo. Oh, nou, dat, uh, dat lijkt me wel weer spannend. Ja, weet je wat het punt is? Er wordt. Er wordt uh, ja, dat, maar, dat dat is van mijn mening natuurlijk. Er wordt vandaag de dag ontzettend veel naar die paniekzaaiers geluisterd. Terwijl Afschuwelijk, men, ja. Terwijl men niet de moeite neemt om gewoon eens te kijken... hoe de zaken werkelijk in elkaar zitten. En ja. zo'n milieuconferentie is dus helemaal trots. Van, ja, we hebben het voor elkaar hoor. Ja, nou, ja, ik moet ja. het allemaal nog zien. Ja. En het is ja. allemaal onzin ook. Want het is gewoon een cyclus. Ja, en dat, dat heeft, geloof ik ook ik. Dat, heeft, ja. gewoon te maken, dat het, het heeft gewoon te maken met het feit dat... Uh, de aardas en zo, die verandert iedere keer. De stand ten opzichte van de zon verandert iedere keer. Ja, en dat, dat is eerlijk. de reden. Maar daar gaan tienduizenden ja. jaren overheen. Ja. Dus dan zijn wij er niet eens meer. Wel, nee. Misschien zijn we weer terug tegen die. Maar dan zijn we misschien al vijf keer terug. <laughs> en daar gaat dan die lezing van oh. die man morgenavond over. En dat ja. is echt wel een autoriteit. Dus als je er meer over wil weten. Ja, moet beslissen hoe de zaak nou echt in elkaar zit. Dan, uh, maar dan je, moet je, je, moet, je moet je opgeven, geloof ja, ik, he, via ja. een e-mailadres. Ja, nou, Dat zullen we dat even heb, nazoeken. ga ik zo even kijken. Nou, ik denk dat, dat dat heel interessant is. Zand ja, voor het lunch. En morgen, ja, ja, komen, ja. morgen komen we van de ijsbaan. hè? Ja, de is hele het, dag vanaf ja. 12 uur tot 9 als het, uur zaterdag. Als, als het weer is, als het weer is oh, oh, zullen we dan een plezier hebben op je ijsbaan. Hè? Ga jij ook schaatsen eigenlijk? Uh, ik ga niet schaatsen. Ga je niet schaatsen? Ik ga niet schaatsen. Ah, ja. nee. Daar waag ik mij niet aan. Oké. Okay. We gaan wel een plaatje draaien. Dan gaan we wel. Ja, gezellig. En het is niet de, de schaatsrijder, zoals. Maar het is wel Hozier. Ja, Jackie en Wilson. En dat noemen dat heette dus der halve, eh uh, dat noemen dat heette dus der halve uh, um, Jackie en Wilson. Heet okay, dit muziekje. Lekker. Ja, maar ken je het? Ja, ik ken het. Ja, maar ik. Het dan? Dat je zei, wat vind je van het muziekje? Ja, hoe heet het dan? Was het niet iets met een wals? Uh, ja, het is een wals. Ja. Uh, ik weet het niet meer hoe het heet. Ik weet He? wel dat mijn middelste dochter danst hier altijd op en oh. ging ze, als een, uh, Alsof ze een, een, een, een ballerina was bij het Nationale Ballet. Ja, ja. En dan ging ze zo op dit nummer altijd door de ja, ja. kamer. Ja, hoe heet het nou ook alweer? wel. Ach, ach, natuurlijk. Oftewel, le patineur. Ah, ja, mooi. Ja, dat vertellen we natuurlijk. Om, dat doen we. Want morgen morgen. Ja, morgen... Dan gaan we samen, Ruud en ik... met z'n tweeën zo als ja. setje... Ja. Ja. Ja. ja, wij gaan... Uh, ja. onze uh, kuur doen voor het Europees kampioenschap. Morgen. Ja. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Nee, maar uh, ik draai ja. hem even... Omdat dan kunnen we vertellen dat we morgen... Morgen staan we de hele dag bij de, bij de ijsbaan in het, cel, in het centrum, hè? Ja. Op het uh, Raadhuisplein, toch? Of het Kerkplein? Ja, Was nee, Raadhuisplein. Raadhuisplein, okay. al gezellig, Al ja. gezellig, Zitten we dan in de koek en show op je tent? Nou, dat weet ik niet waar we oh, gesituëerd zijn. Ik ben er nog niet geweest. Oh. Maar in ieder geval vanaf 12 uur, dames en heren. Vanaf 12 uur. Eerst hebben we natuurlijk Watertoren Sport hier eh, gewoon hier in de studio. Maar dat doet Charles voor mij morgen, want ik moet dan daar al zijn. Maar vanaf 12 uur gaan we, gaan we live vanuit de schaatsbaan. En daar zijn we tot 9 uur morgenavond zijn ja. we daar aanwezig. is dus continu uitzending. Met allemaal verschillende programma's. Ja. Eerst van 12 tot 2 CFM luncht. Of Zandvoort luncht. Ja. Uh, dan uh, van 2 tot 6 maar liefst. King's Eyes versie van de Euro Breakdown. Ja. King's Ice versie. Ik heb ook gehoord dat... Uh, Oh, die is uh, speciaal uh, stimulerend Goed <laughs> het vol oh, oh, oh. Maar uh, vier uur lang dus de Euro Breakdown. En dan uh, van zes tot acht... krijgen we uh, Zandvoort Door. En dat zal waarschijnlijk de laatste zijn. Maar uh, die wordt gepresenteerd door Charles En uh, Nico, Nico. En jij bent er ook natuurlijk. En Imka ja, zal er ook wel zijn. Ja, Ga Ja, dat weet ik niet. Ja. ja, die okay. zie er ook wel. Ja. En dan uh, van uh, 8 tot 9 hebben we dan ook nog... Uh, of van 8 tot 10, ben je 8 tot 9. 8, 9. Hebben, hebben we ook nog uh, onze Willem. Willem Bruist. Willem Bruist. Onze alweer Bruiser. Onze Bruiser. Aspro Bruis. Uh, <laughs> <laughs> dat zeggen ze in de afloop. <laughs> als je kop bij Aspro Bruis. <laughs> en die gaat een uur lang uh, fantastische mooie kerstmuziek draaien daar. Ook live. Ja. Dus morgen... Feest bij de IJsbaan de hele dag is ZFM daar uh, aanwezig, dames en heren. Ja, yeah, and you can see us alive. Can you see us alive? Helemaal nou, alive. Uh, wat dan vind mooi. En uh, lekker schaatsen. Ik, ik heb begrepen dat het weer best aardig is. Het wordt warm, dat wel. Ja. Want dus, uh, we, zitten, we zitten nog steeds morgen... Uh, nee, het wordt iets kouder dan vandaag, heb ik begrepen. Oh, ja, maar dan, dan toch maar uh, de mutsen mee. Ja, het wordt iets kouder dan vandaag. Ja. Uh, ik, had, ik hoorde zoiets, begreep iets van een graad of tien. Oeh, koud. Uh, ja, koud hoor. Moe, dan blijf ik thuis. <laughs> ja, je je is op zeker gelijk. Ja, wat dacht jij? Oké. Okay. Ja. Nou, morgen is vanaf 12 uur CFM de hele dag live bij de ijsbaan. Salut! Zal die bomen... Hè? Nee, doe die bomen zo aan, joh. Dit is uh, Stix. Nou weet ik nog niet of ik die... Oh nee, nee die heeft van de week nog niet gedraaid. Nee, vorige week wel geloof ik. Nou, maak niet uit. Het het heet Babe. Stix. in moest spelen. Ik toets vast aan nou, twee minuten lang. Lekker makkelijk. Uh, goed, het was in ieder geval wel Stix. En uh, het nummer heet Babe. Oh, hij is klaar. Met zijn partij. <tie> <tie> nou, <tie> Niet te geloven. Uh, we gaan naar een 3-1. Ja, een beetje laat, maar ja, het, uh, nou ja, alles verschuift iets. Kan ons het, het, hele, het uh, Maakt het niet uit. Ah, maar nee. En omdat het van het lekkere warme weer is. 3 in 1 Heb een ik maar een paar strandjongens uitgenomen <middels> Ik voel hem Absoluut. En uh, die pauzes, ja, die lange pauzes, dat komt eigenlijk door, uh, ja, door Spotify. Want ja, het hangt er gewoon natuurlijk af hoe mensen die dingen publiceren op dat medium, hoe lang ze uitlooptijd nemen. En ja, dat loopt dan wel eens wat langer. Maar in ieder geval, het waren drie prachtige nummers. En de overeenkomst daarvan was natuurlijk A, dat ze van de Beach Boys waren. En B, dat ze van hetzelfde prachtige album komen, namelijk Pet Sounds. En dat is uh, toch zeker een van de classic albums die ik volgend jaar eens in de vaniljaren ga draaien. Moet ik hem wel eens kopen? <laughs> ik heb. Hem, ik, heb ja. oh. ik heb hem niet oh. eens. Nee. Dat is helemaal. Oproep. Ja. Oproep. Uh, nee, ja, als iemand hem ja. heeft en, en, hem en er niks mee doet. Ja. Dan, ja. Ja, Brengt goed. u hem dan alstublieft langs zodat hij volgend jaar toegevoegd kan worden aan de lijst. Van de vinylplaten... Uh... ja, het is een heerlijke dag gisteren. Heb je geluisterd nog? Heb je nog kunnen luisteren? Nee, lieverd, ik ben er niet aan toegekomen. Oh. Helaas, helaas, helaas. Ik heb, je... heb wel... ah, ja, ik, heb, ik heb gezien welke nummers uh, uh, goed gescoord hebben. Ja. En, uh, er zaten toevallig ook mijn keuzes tussen. Dat vond ik wel heel leuk om te zien. Ja, maar hadden we niet ja. expres gedaan, hoor. Dat mensen niet denken dat het omkoperij was. Of zo. Nee, maar ik vind het leuk dat meerdere mensen dan toch ook uh, op, die, uh, op die platen hebben gestemd. Waar ja. ik ook op gestemd had. Dat ja. vind ik leuk om te weten. Ja, En, um, also, ja, nou. Oh, maar, maar je, hebt nog, je krijgt nog de kans om hem uh, nog een keer te beleven, hè? Ja, je kunt ja, het je luisteren zin... natuurlijk fijn, ja, hè? Jij, nee, nee, ook dat. Maar we gaan hem nog oh. een keer live doen. Ja, oh, oh ja. leuk. We gaan hem oh, dat uh, heb ik gelezen, ja. We gaan hem waarschijnlijk... We moeten nog even op bevestiging wachten. Maar ja? het, uh, ik denk dat hij er wel, al wel is. We gaan hem op 27 december gaan we hem nog een keertje helemaal live doen. Maar dan bij Laura en Hardy. Leuk, joh. Dat ja, gaan we niet uitzenden, hoor. Maar, we gaan hem maar Daar kan je wel komen luisteren. Ja, we gaan hem daar in de kroeg wel helemaal draaien. En alles oh. weer van vinyl, dus dat wordt weer lachen. Ja. ja weer die vrachtwagenuren. <laughs> Ja. Het Maar uh, ik, ik vergeet helemaal ja. te vertellen wat, ja. wat we gedraaid hebben in onze 3-in-1. Nee, dat heb je net gezegd, hoor. Nee, dat heb ik nog niet gezegd. Ik heb, Want... nog, ik heb nog geen titels genoemd. Dat is oh, heel dom natuurlijk. Oh, okay, oké. Okay. We ineens over heel wat anders. De ja. um, Beach Boys. Het album heet Pet Sounds. Waar al deze drie nummers vanaf komen. U hoorde achterin volgens Wouldn't It Be Nice. Daarna natuurlijk de Sloop John B. Uh, ik bedoel Sloop John B. Je zeggen. Ja. En uh, vervolgens uh, de, wat voor velen... Waar ik het niet helemaal mee eens ben, maar het is wel een prachtig liedje. Maar velen vinden het zelfs de mooiste song van de jaren 60. Nou ja, dat vind ik. Vind ik ken er wel meer. Maar um, het is wel een prachtig nummer. God only knows. Allemaal geschreven door Brian Wilson, natuurlijk, geproduceerd, ook door Brian Wilson. En gezongen door The Beach Boys. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, en dat klopt dan maar weer helemaal voor onze donderdag de 17 december 2015. Nog maar twee weekjes en dan is het jaar alweer voorbij mensen, wat is het omgevlogen hè. Maar goed, we gaan eens kijken wat er gisteren en vandaag allemaal in onze regio gebeurd is.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 en de politie heeft de zaak in onderzoek. De Belastingdienst heeft dinsdagmiddag bij een verkeerscontrole... op het parkeerterrein gelegen aan de ijsbaan in Haarlem-Noord... voor ruim 34.000 euro aan boetes geïnd. De controle werd samen met de politie gehouden... en er werden in totaal 6.500 auto's gescand door de politie. Agenten namen één rijbewijs in beslag en schreven twee bekeuringen uit...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 De politie heeft vanochtend op Schiphol een auto aan de kant gezet. Op de achterbank lagen hennep en heroïne. Drie mannen en een vrouw uit IJmuiden, Beverwijk en Duitsland werden aangehouden. Agenten waren woensdagavond bezig met een controle op het parkeerterrein Ruigehoek langs de A4 bij Hoofddorp. Rond half twaalf s avond zagen ze een auto wegrijden en ze besloten die te volgen. Op de centuurbaan zuid op Schiphol lieten ze de auto stoppen. En op de achterbank lag een plastic zak met ongeveer 1 kilo hennep. En in een tas zaten drie wikkels heroïne. De aangehouden mannen en vrouwen zijn 19, 29 en 33 jaar. En naast de drugs is de auto in beslag genomen. Zeven auto's zijn gisteravond op de N208 op elkaar gebotst door een automobilist die met pech stil stond op de rijbaan.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 Alle inzittenden van de zeven auto's die bij de kettingbotsing betrokken raakten... zijn in de ambulance nagekeken. Twee personen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere zorg. Zes auto's moesten afgesleept worden... en de bestuurder van de achterste auto kon zelf verder rijden. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. Het blijft droog en er waait een matige, aan zeekrachtige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar 13 tot 14 graden... en er zou zomaar weer een dagrecord in kunnen zitten... want het huidige record staat op 13,2 graden gemeten in 1989. Vanavond neemt de bewolking toe en de komende nacht neemt het tot, komt het tot enkele buien... De Zuidwestenwind waait matig tot krachtig. En de temperatuur daalt naar een graad of 11. Dan morgen. Morgen valt er in de ochtend wellicht nog een bui. Maar de rest van de dag blijft het droog met geregeld zonneschijn. De Zuidwestenwind waait matig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar 12 tot 13 graden. Dus ik zou zeggen: een prachtige dag morgen komt allen naar de ijsbaan om mee te genieten van de hele dag uitzending... vanaf de ijsbaan door CFM Zandvoort. On the road to Mandalay From Bombay to Santa Fe Other hills and far away Hit me with your rhythm stick Hit me, hit me Says Yvonne, hmm, he says pig hit, hit, hit me, hit me, hit me Hit me with your rhythm stick Two fat persons, click, click, click Laat het nog. Je weet ook dat ik echt een zinloos geweld ben. Nou, dit is niet zinloos, toch? Oh, dit is zinvol geweld. Ja, ja ik heb mijn zweepjes niet meegenomen. Had je even van tevoren moeten zeggen, joh? Had ze meegenomen? Ik denk ik laat het een verrassing zijn. Ja, ja, maar ja... En uh, Ian Jury samen met zijn blockhead man heeft ook helaas al niet meer Ian Jury dus. En ja. uh, het nummer, dat heet Hit Me With Your Rhythm Stick. En Tot. dat is uit de jaren zeventig. Ja, totaal gestoord. Totaal gek. Ja, totaal. Ja, ja en dat maakt het allemaal zo leuk. Maar. Ja, dus, dus, ik, ik vind het een geweldige compositie die erachter zit. Hè. Dat, uh, ja, dus als je dus, die, bas, die bassist hoort, jongen, die, die moet toch vliegensvlugge vingers hebben als je hoort wat die allemaal weg zit te spelen. Ja. Ja, dat klopt wel. Die ja. zakselman is zo verstoond. Dat kun je ook goed horen. Want anders, anders, anders, anders kan je nou zo veel lucht hebben. Dat, dat uh, ja, nee, dat is ook zo. Ongelooflijk zeg. Maar, maar, maar dit is een maar, nummer is. wat, uh, wat uh, mijn kleinzoon en ik met z'n tweeën geweldig vinden. En dat, uh, oh, ja. dat is ons liedje, dit. Oh, is dit ja. liedje. Ja. En dan slaat je kleinzoon je ook met zijn stikken. Nee, dat is zo, oh, zo ver gaan we. Oh, zo ver gaan door. we. vinden het ja, alleen ja, maar ja, een bedoel, leuk, gek nummer. Ik bedoel, ja, ja, ja, door, ja, jij staat nergens van te kijken ik, natuurlijk. Ik kijk nergens van. <laughs> Ik, uh, vind niks, <laughs> Ik vind niks gek. Ik vind helemaal niks gek. Dit nummer heet Seven Years. Het is van Lucas Graham en het is mooi. Once seven years old. My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 They can make it major.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 Lucas Graham. friends or you'll be lonely. Once I was seven years old. Lucas Graham. Once I was seven years old. Lucas Graham. Lucas Graham. Lucas Graham. Lucas Graham. Lucas Graham. Lucas Graham. Lucas Graham. Muziek Quattro. Love, ze begon als eh, vrij harde rockzangeres, eh, waarbij ze ook dan nog een keer de basgitaar speelde. Love, love, en later ging ze toch een wat commerciële tour, love, onder invloed van Smokey. Love, love, en eh, dit noemt, dat heet uh, If You Can't Give Me Love. En dit is een mooie nieuwe. We gaan van oud naar nieuw. Ja, dit is een uh, hele nieuwe. Sandra van Nieuwland. En het nummer heet Truth. Uh, dat was van Sandra van Nieuwland. Het harde nieuws en die heet Truth. Dit is de laatste voor het nieuws: The road to nowhere. And we know what we know. the talking heads. But we can't say. Tot het van Eén uur. And we're not little children. And we know what we want. Give us time to work it out.